Vanuit de hoogte van de middenstip, geeft de bal denk ik weer aan uh, Snijder. Want Snijder is de man die steeds in balbezit komt. Snijder opent naar de linkerkant van het veld in Snelle bal gespeeld door Emanuelsson, maar zo snel dat niemand erop kan lopen. Behalve Fulop. En die heeft ook nog de massa dat hij hem in zijn handen mag pakken voordat uh, Avelay in de buurt is. Zodat uh, hier weer licht gefluit gaat worden. Want hoe je het went of keert, die tijd tikt weg. En je moet hem er toch nog maar een keer in prikken in het restant van de wedstrijd. 20 minuten nog. Balbezit voor Nederland. Priskine koopt een doeltraf als zijn doelman door, maar doet het in de handen van Michel Vorm. En uh, de opening op Van Nistelrooy dan gevonden. Die nu uh, vaart gaat maken. En aan de rechterkant Kuit aanspeelt. Van Nistelrooy moet dan zelf nu als een speer naar dat strafopgebied. Kuit met de bal aan de rechterkant. Durft hij een voorzet te geven. Nou hij komt er niet echt aan toe. De bal gaat de bal terug naar Van de Wiel. Van de wiel naar uh, Van de Vaart. Van de Vaart over naar de andere kant van het veld. Emanuelson. De linkerzijde dus. En dan terug naar Snijder. Snijder, ruimte nu wat bij de jong. Twee mensen voor het doel. Bal naar de rechterkant, Kuit. Zijn voorzet dan langs Lasco. Moet hij de vleugel verdedigen? Komt de bal voor de goal? En wordt dan onderweg aangeraakt. Hoekschop voor het Nederlands elftal. Ja, we zagen net iets in beeld. Hè. laatste keer dat Nederland gelijk speelt in een kwalificatieduwel, denk je naar Gehuis, was tegen Roemenië in 2007. Dat van Basten. Ja. ja, dat is een lange tijd uh, terug. In ieder geval kan Nederland de corner gaan nemen. Het is nog lang niet zo ver. Uh, en laten we ook geen doemscenario over ons afroepen. Die corner komt hard voor het doel. Komt dan ook hard in het liggen van Mathijsen. Komt ook weer hard terug bij uh, Van der Vaart die de bal voorgeeft. Snijden die er niet bij kan komen. En via Coman uh, en uh, Ducjak kan er misschien gecounterd worden. Alleen uh, is Van der Vaart mee aan het verdedigen. Krijgt een tikje volgens uh, Van der Vaart, maar niet volgens de scheids- en grensrechter. En dan wordt Ducjak een beetje opgejaagd. Uh, wordt de bal even teruggespeeld. Via twee stations richting de keeper en die knalt de bal naar voren. Terwijl het uh, lijkt toch uh, dat daar Rudolf ook terugkwam met buitenspelpositie. Wordt ja. niet bestraft. Is Duchok in balbezit en staat Gera helemaal vrij aan de rand van het 16 meter gebied. De Jong moet aan hun naartoe. Gera gaat de bal afgeven aan de rechtsbek. Die komt Lazar maar uitstekend verdedigt Affelay mee terug. en kan hem de bal van de schoenen spelen. Ligt er dan aan de andere kant voor Oranje wat ruimte om snel om te schakelen? Nou, niet echt. Affelay wordt wel weer aangespeeld. Oh, aardig dribbeltje. Eén man kwijt, twee man kwijt. Dan binnendoor. Van Nistelrooy wil aangespeeld worden, maar hij kiest voor de andere kant. Kuit, knappe actie van Affelay. Kuit dan vanaf de rechterkant van Nistelrooy. Randstraat nog weer. rammen. 3-2! Ruud van Nistelrooy zorgt ervoor dat Oranje toch weer gewoon op voorsprong staat in de wedstrijd tegen Hongarije. Want natuurlijk is Van Nistelrooy goed in dit soort dingen. Hij zet zijn voet tegen de bal, die komt van Kuit en ineens ram. In de korte hoek is doelman Fulip verslagen. Het is zijn 35ste goal in het Nederlands elftal in Interland 70. 1 op 2 loopt hij Ruud van Nistelrooy. Gebrand op een succes. En hier is het succes. Hij zet Oranje op 3-2. De actie is natuurlijk van Avalaay die helemaal meeverdedigend voorkomt dat Lazar bij de Nederlandse 16 meter gevaarlijk kan worden. En dan heeft hij een hele lange rush. Niet alleen dat. Hij heeft een versnelling. En geeft een geweldige bal richting Kuit. Kuit die goed kijkt. En dan Van Isdrooy. Bang. Wordt misschien nog een beetje aangeraakt door Juhasz. Maar in ieder geval hij zit erin. En zo heeft Nederland er ook weer een beetje massa. Met de goal van Snijder. Die via een man weer zijn eigen 1-2 maakt. En deze goal die via het been van Juhasz zo moeilijk voor Fulop is. Dat hij in ieder geval gewoon terecht van is de Roy als doelpuntenmaker op het scorebord staat. En Nederland de 2 in achterstand heeft omgebogen in een 3-2 voorsprong. Dus wat dat betreft niets aan de hand. En zal Nederland straks zeggen ja nou oké okay, we hebben een beetje slordig gespeeld maar we winnen hem toch. Voorlopig uh, lijkt het allemaal goed af te lopen en is iedereen wel weer opgelucht. Maar uh, zal van Marwijk uh, toch weer iets geleerd hebben en ook de groep iets geleerd hebben. Dat je jezelf natuurlijk ook in slaap kan voetballen. Balbezit van de Vaart, van de Vaart de Jong ter hoogte van de middellijn. Er is in ieder geval spanning in deze wedstrijd en dat vergoedt dan ook wel weer een hoop. Zeker is dat altijd fijn om te constateren als je weer voor staat. Kwartier dik voor tijd. Van Nistelrooy dus, hij doet het met het balbezit aan de rechterkant nu via Van de Wiel. Kuit is doorgelopen, Van Nistelrooy blijft even hangen. Kuit wordt aangespeeld tussen drie man in. Dat lijkt me onmogelijk, maar Van de Wiel gokt dan toch op de brieën van Kuit. Dat zal je dan met snijden nog een keer kunnen proberen. Met Kuit eigenlijk liever niet, hij verspeelt dan ook de bal. Die dan weer voor de Hongaren is via Vados, de oud-NEC'er dus, die een diepe paas verstuurt. Zuzak neemt hem wel handig mee langs uh, Heitinga. Vier Hongaren mee, vijf van Nederland mee terug. En daar komt Gera weer, daar komt de 3-3. Gera, 3-3. Want hij loopt wel heel makkelijk langs Emanuelson. die daar staat te verdedigen. Alsof hij nog bij de pupillen speelt. En hij denkt, het zal wel goed komen, het komt niet goed. En Gera, die oog-en-oog -oog verschijnt met Michel Vorm, ramt de bal dan vervolgens in de kruising. En waar niemand meer rekening gehouden had, gebeurt toch 75e minuut. Het is 3-3. Wat een buitengewoon merkwaardige uh, actie, uh, ook weer in de verdediging. Ik dacht in eerste instantie dat er uh, buitenspel was, uh, maar nee, zeker niet. Helemaal niet. Gewoon goed gegeven en uh, geweldig ingeschoten door Kera. En het is dus 3-3. En zitten we weer met de gebakken peren. En moet Nederland dus weer proberen om op voorsprong te komen. Merkwaardig, uitermate vreemd nederland belgië heb ik hier meegemaakt. 5-5 of zo. Het was, uh, en, en Van Marwijk schopt nu ook uh, tegen alles waar hij tegenaan kan schoppen. Tegen stoelen en toestanden. Woedend is hij. Nog maar een kwartier van het einde. En dus weer is Nederland op dit moment twee punten kwijt. Het wordt nog een rare avond in het laatste kwartier. Balbezit voor Oranje naar de aftrap voor Matthijssen. 3-3. Ja, je maakt wat mee of zo'n... Ja, Nederland krijgt bijna nooit tegengoals, hè? heel nee, weinig tegengoals. Twee in de hele cyclus, tot dusver in de eerste vijf wedstrijden. En ook in de afgelopen kwalificaties uh, natuurlijk niet veel. En nu drie in één wedstrijd, dat is lang geleden. Walden zit voor Kuit. publiek gaat er nog maar eens staan. Uh, Oranje kan de steun goed gebruiken. Dan wordt het dus toch weer een kwartiertje zoeken en puzzelen op weg naar de vierde. Waarvan we dan maar hopen dat hij valt. Matthijsen met de arm omhoog, waar kan hij met de bal naartoe? Dat kan naar Afelay. Affelai, Snijder wil de bal. Van Isderooi krijgt hem, neemt hem aan op het punt van de schoen. Terug naar Affelai. Ondertussen is Snijder ten val gebracht door een tegenstander. Loopt de aanval door. Kuit, prachtige bal van de wiel voor de goal. En tikken dan. Van de wiel voor de goal, wel maar binnentikken niet. Omdat Van der Vaart langs de bal glijdt die op een meter van de doellijn voor het doel langs schiet. Zonder dat hij door iemand wordt aangeraakt. Knappe actie van Van de Wiel. Uitstekend op pad gestuurd ook door Kuit. Ja, en je moet hem hard geven. Uh, heel goed, van is de eerste paal, tweede paal uh, van de vaart. Maar die kan net niet diep genoeg doorkomen. Jammer deze bal. Uh, Vulop met de doeltrap. En het opvangen voor Oranje. Het moet uh, gebeuren bij Matthijs in de buurt. Van de vaart uh, helpt hem daarbij, maar krijgt de bal niet goed onder controle. Kooman neemt dan over. Tussen twee manen in opent hij naar de linkerkant van het veld. En Duczak krijgt er opeens geweldig veel zin in. Daar moeten we nog oppassen ook. Duczak uh, met uh, het balletje aan de voet. Drijft een beetje naar de binnenkant. Speelt hem dan naar uh, Lasco, de linkervleugelverdediger. Die staat op uh, of 25 van de achterlijn uh, bij de zijkant. Ducjak, uh, nog een keer kijken. Ducjak aan de basisstaand van de bal net richting Gera. Die probeert hij nu weer te bereiken. Maar Vorm heeft hem nu voordat er enig gevaar is. En bij die stand van 3-3 wordt uh, Avalai aangespeeld. Speelt de bal even terug naar Vorm. Vorm knalt de bal naar voren. Komt de bal terecht op de helft van de Hongaren? Nee, net niet. Johasje kopt hem daar weg. Uh, de Jong krijgt een uh, duwtje in de rug. Maar houdt balbezit voor Oranje. En via vorm. ...komt de bal weer terecht, nou ja, nu aan de rechterkant van het veld een beetje... ...waarvan de wiel de bal kan doorkopen en kuitenbal de niet onder controle kan krijgen. Rommelige fase met Lasco in balbezit. En uiteindelijk de overname voor het Nederlands elftal... ...dat Lasco de bal over de zijlijn tikt. Adjo Elia loopt zich uh, nog altijd warm langs uh, de zijlijn. Ja, waar anders? Hij wordt geroepen ook door Van Marwijk dat hij moet komen doen. Uh, Juist, dat is de laatste wissel die kan na Emmanuel Zonder van Stro ...die al kwamen voor Pietersen Van Persie. Nederlands elftal heeft de bal, 13 minuten nog te gaan. Affelai Gebeurt er altijd wat als hij aan de bal komt. Immanuel Son aangespeeld. Dan Sneijder. En moet Avelay eigenlijk weglopen. Daar Oh, een goed balletje van Sneijder. Voorzet van Avelay bij de tweede paal. Er komt Kuiter komt Kuiter komt Kuiter komt 4-3. Het is 4-3. Dirk Uyt die de bal van Avelay. De voorzet die toch zo makkelijk niet was bij de tweede paal. Gewoon ineens op zijn pantoffel neemt. En langs Philips schiet. Dirk Uyt 4-3. Knappe goal. Goed doelpunt van het Nederlands elftal. En het zal wel 4-4 worden zo. <laughs> nee, dat zat toch niet weer. Zo'n avond is het toch niet. Uh, het is nu wel genoeg geweest. Uh, Nederland dus weer op een voorsprong. En weer uh, Avalai die uh, een goede actie had. Kijken wat uh, Van Marwijk direct gaat doen als hij Elia gaat inbrengen. Wie gaat hij eruit halen? Ik denk dat hij Kuit eruit gaat halen. Of misschien wel Van de Vaart en Avelay daarin is. Het, ik heb geen idee wat hij gaat doen. In ieder geval gaat uh, direct uh, Elia erin komen. Met uh, die 4-3 voorsprong. De tijd die dus uh, verder weg tikt uh, in het voordeel nu, uh, van Oranje. Met nog te spelen een uh, 12 minuten is het balbezit van Van de Wiel. Speelt de bal even terug richting vorm. En je kan in ieder geval niet zeggen dat de mensen uh, uiteindelijk een vervelende avond krijgt. Want met die uh, ruststand van 1-0 was het allemaal niet zo geweldig. Maar als je er vervolgens nog zes goals bij krijgt in één helft. Dan uh, vervel je je niet bal bezit voor Heitingaar, onzorgvuldig bij de Hongaren, uitverdediger van, van de wiel. Maar neem nou maar een keer een afstand van twee doelpunten. Dan weet je in ieder geval zeker dat er geen gekke dingen meer gebeuren. Want het is een avond van gekke dingen. Vorm knalt de bal naar voren richting Van Nistelrooy. Johan zit er eerder bij. Komt de bal weg, dan wordt hij opgevangen weer door het Nederlands Elftal. Via de Jong gaat hij naar de zijkant. Matthijs Emanuelson. Affalay loopt weer. Zijn assist dus bij de goal van Kuijt van Zweven. Hij is toch goed hoor, Afalai vind ik. Ja. Weer uh, zeer aanwezig met acties, met dribbles, met openingen, met voorzetten. Ja, nou, goals 3 en 4 komen uit ja. zijn uh, voet uiteindelijk. Het is een, uh, een goede speler, dat was hij al. Maar hij wordt ook beter. Dat is uh, voor hem leuk, voor hem dreigender ook. en beslissender. Ja. En dat is voor ja. heel zelf dan ook bijzonder aantrekkelijk. Affelaai nu aan de bal, kan hem terugspelen naar Emmanuel Son. er dan uh, aangespeeld. Even rondspelen, temporiseren. De Hongaren wat uit de tent lokken. Zullen na die drie goals die ze gemaakt hebben in Amsterdam. misschien toch ook nog wel wat risico's willen nemen. op weg naar een vierde. Dat kan voor Oranje de poorten openen. Affelai, oh. laconiek hakje. Het mag, het is mooi, het is goed. Snijden. En aan de rechterkant van de wiel. Van de wiel uh, met uh, Lasco voor zich. Speelt Affelai aan. Affelai met een punt van de 16 meter. Draait dan de bal even terug richting Kuit. Kuit met een uh, versnelling. Uh, met uh, de bal uh, die hij geeft uh, richting Van Nistelrooy. Oh. Maar gaat er gewoon in. Kuit zegt: Ja, sorry, het was een voorzet. Ik uh, neem me niet kwalijk. De excuses daarvoor. Maar iedereen en alles uh, let op Van Nistro, inclusief de keeper. En Kuijt vindt echt, echt zo'n gebaar van, ja, ik bedoelde hem echt niet zo. Maar het maakt het uit, het is uh, 5-3. We spelen 80 minuten in een buitengewoon vreemde wedstrijd. En nu is het definitief uh, over en uit. Nu heeft Nederland eindelijk die marge van twee doelpunten... En kan er zelfs op deze gekke avond hier in de Amsterdam Arena op 29 maart 2011 niets meer misgaan. Hij wil de bal geven naar Van Nistelrooy, maar hij zet er zo in. En dan met name het mooie gezicht van die Katwijker met die geweldige instelling. Die zoiets heeft van ja, sorry, ik kan er ook niks aan doen. Hij maakt zijn tweede. Hij maakt de vierde en de vijfde. En dat zijn ook belangrijke ook. Als Sneijder een maakt, zegt Sneijder, nee. Het was een bewustie. Ja. Maar Kuit zal gedacht hebben, gaat niemand geloven. <laughs> nee. Het is echt een fenomenale goal. Echt een lop van 25 meter over de keeper in de kruising. Nou ja, oké. Okay, klasse, uh, twee goals van Kuiten deze wedstrijd. 5-3. En zoals Jack terecht zegt, dat moet normaal gesproken... Het zou zijn dat de buiten dan binnen is. Of kunnen de Hongaren nog iets raars? Komen die de bal inlevert bij Emmanuel son van Nisterooy. In de tegenstoot, die de bal niet onder controle krijgt. En via Vados is hij dan opnieuw voor Hongarije. Juhas aangespeeld. Ik kan hem alleen maar even breed geven naar Van Tjak. Nederland zelf al uh, wacht nu even af. Is Elia er inmiddels in? Nee, nog nee, nog niet nee. Die staat zitten. nog bij de cornervlag. Die, die, uh, die mocht weer gaan nog. warm lopen. De ja. wissel is uh, na de 4-3 natuurlijk niet meer nodig. Na de 5-3 al helemaal niet. Die mag zo meteen... Nog even de winstpremie ophalen als het 6-3 staat normaal gesproken. Ja, winstpremies kennen dit net zelf toch <laughs> niet. Slechts als uh, kwalificatie wordt bereikt, dan uh, wordt er een behoorlijke premie uitgedeeld. Want zo is deze groep wel, uh, om te zeggen van uh, pas als er echt iets is bereikt, dan uh, willen we wel gehonoreerd worden. Bal van Kuit is goed aan de rechterkant van het veld van de wiel. Terwijl uh, Van Nistelrooy goed loopt en van de wiel een prachtig te bereiken. komt de bal uiteindelijk via de voeten van Latschko in de handen van Vulop. Uh, en hebben de Hongaren het balbezit nog acht minuten te spelen? Acht doelpunten in een interland. Verdeeld op dit moment vijf voor Nederland en drie voor Hongarije. Voor Nederland scoorde tot nu toe van Persie, Snijder van Nistrooy en twee keer Kuit. Balbezit ter hoogte van de middencirkel voor Vados. En de Hongaren proberen nog een keer misschien op 5-4 te komen. Je weet me nooit. Nee, alles kan vanavond. Rudolf, dribbeltje, Rudolf en schiet uit een moeilijke hoek. Bal met de tweede paal nog bijna binnen getikt. Nou ja, dat klinkt wat overdreven, want er zit op tijd een been van een oranje speler tussen Denk Matthijsen. Dat is uh, een nuttig been bovendien. En dan kan Oranje weer uitbreken via Snijder. Aan de rechterkant loopt Kuit. aan de linkerkant loopt Emmanuelsson. En voor het doel melden zich Van Nistrooy en Afelaj. Afelaj krijgt nu de bal. Die heeft zich weer even laten zakken uit de punt van de aanval. Kan de bal breed geven aan Snijder. 35 meter van het doel, recht voor de goal. De bal uh, na een kort driehoekje weer teruggekregen. Eén, tweetje nog even met Van der Vaart. En dan rustig temporiseren. Tik, tik, tik, tik, tik. Van der Vaart naar Afelay, linkerkant. Komt hij aan de bal, gebeurt er altijd iets. Nee, nu toch eieren voor zijn geld. En de rust en de ruimte bij uh, de mensen achterin zelfs via Matthijssen. Matthijsen weet dat er van Hongarije zich niemand meer gaat melden voorlopig om te storen op de Nederlandse helft. Dus heb je daar alle tijd. Hetzelfde geldt voor Van der Vaart. Die nu de middellijn overgaat en de bal speelt naar Van Nistelrooy. Van Nistelrooy even naar De Jong. Nederland gaat uh, net als in de fase waarin uh, het verkeerde in de slotfase in Budapest de bal rustig van man naar man tikken. En we komen weer in een fase dat als Nederland de bal niet kwijt wil raken, dan raakt het ook, uh, ook niet uh, de bal meer kwijt. Maar er zal direct alweer enig risico genomen worden terecht. Uh, als er uh, misschien iets leuks gebeurt in aanvallende zin. Maar voorlopig is uh, Sneijder met korte combinaties en Avalai. En weer Sneijder en weer Avalai, ten hoogte van de middellijn. Bezig om de Hongaren weer te doen prikkelen. Waardoor je direct misschien weer een rotschop krijgt. Dat zou ik niet doen. Bal bij gaan. Uit, want dit is inderdaad een periode van anderhalf 2 minuten oranje bal bezit. Dit is een riskante bal trouwens van de vaart. Gaat maar net langs de voeten van de aanvallers aan voorbij. Emmanuel Son, terug naar de jong. publiek. maakt Lawaai. Hongarije loopt zich het slot voor ogen. Maar zonder dat het ook maar in de buurt van de bal komt. Heiding gaat dan Klok na 84 minuten ruim. 5-3 is dus de merkwaardige tussenstand na een 1-0 ruststand. Vroeger de tweede helft, twee snelle goals. En vervolgens het spel op de wagen. Terwijl Form nu in het spel betrokken wordt. En er een ongelooflijk ongelukkige bal van Heiting Gaat terug naar Matthijs. Gaat over twee aanvallers heen. En dan Van der Vaart weer wordt aangespeeld. Die de bal dan maar bij Affelai inlevert. Nederland gaat het weer een beetje overdrijven. Maar heeft dus al wel 2,5 minuten de bal. Tik, tik, tik, tik, tik. Wie nu weer? Affelai. Affelai kijken. Ruimte gevonden bij Van der Vaart. En nu kan Van der Wiel de bal krijgen. Krijgt hij ook maar een beetje achter zich. Waardoor hij moet corrigeren. Maar ze van beide bij het 16 meter gebied. Van der Wiel van de vaart. Nu gaat Nederland proberen die zesde te omhalen. Maar de bal komt net niet bij Avalaai. Snijders stoort. Maar de bal wordt weggetrapt door Lazar. En dan via Matthijs zijn hoofd komt de bal niet bij Emanuelsson. Wel bij Koeman. Koeman ter hoogte van de middellijn. Geeft hem even mee richting Vados. Vados, uh, richting, nee, niet richting Koeman, speelt de bal even terug naar Gera. Gera, toch een man die in ieder geval kan zeggen dat hij twee keer scoorde in een uitwedstrijd tegen Nederland. Maar het zal te weinig blijken. Ziet dat uh, het balbezit is uh, voorin, waar uh, nu een speler erin staat die ik er niet in heb zien komen. De Keuli. En uh, is het balbezit erg voor uh, het Nederlands elftal. Uh, nummer 14 heb ik echt niet gezien. Balbezit jij ook niet zie ik. Na de 4-3 denk ik. Dat denk ik. Ik heb werkelijk geen idee. Ik kan me nu alles wijsmaken. Misschien verder ze wel met zijn 12. Op het moment dat Kuyt balbezit heeft. Kuyt de bal kan spelen naar Van der Vaart die hem graag wil hebben. Maar Kuit aan de bal naar de andere kant speelt naar Emino Die staat uh, bij de linkerzijlijn. halverwege de helft van de Hongaren. Snijder speelt de bal naar Kuit. Kuyt, Kuyt uh, kan de bal niet spelen naar Van Nistelrooy. Want die stond buiten spel En daardoor leidt hij eigenlijk balverlies Kuit, Omdat hij daardoor in verlegenheid werd gebracht. En de overname is er van Rudolf, de hoogte van de van middellijn Terkeuli is een uh, aanvaller ook, ja. dus die dan nog uh, mag proberen in de buurt van een goal te komen. Uh -huh. Ongeri heeft nu wel de bal. Via Juhasz, nee, Van Csak is dat. Die kan inleveren bij Fados in de middencirkel. Het Nederlands Elftal bij het uitzondering van Van Istro plooit nu terug op de eigen helft. Dan komt Gera weer aan de bal, de aanvoerder. En komt hij naar de rechterkant via Lazar. Gera voor het doel, komt nu toch de bal maar weer halen. Lazar duikt naar binnen, wil een 1-2 met Gera. Dat lukt niet, bal komt voor de voeten van Koeman met een gelukje. En aan de andere kant wordt dan een opening gezocht aan de linkerzijde. Maar dat lukt niet. Fados toch weer aan de bal. Zujac wil hem. Zujac krijgt hem. De PSV'er. Zujac van grote afstand. Schot ruim over het doel. Ongevaarlijk. En een doeltrap voor vorm. Het lijken de laatste stuiptrekkingen van het Hongaarse elftal. Dat dus heel dichtbij een stunt was vanavond. Maar toch normaal gesproken. Maar wat is normaal vanavond? Na 87 minuten geen stunt zal kunnen zien over een paar minuten. Want Oranje leidt met 5-3. Ja, en uh, we zagen wat shots van uh, de mensen die hier aanwezig zijn, uh, die uh, rustig zitten te kijken. Onder andere Frank Rijkaard zit uh, naar deze wedstrijd te kijken met het balbezit uh, voor Kuit. Kuit naar Heitinga. Heitinga op zijn beurt door richting Matthijsen. Matthijsen speelt de bal even terug richting Vorm. Vorm wordt een beetje opgejaagd, maar hij speelt dan de bal ver naar voren richting Kuit. Kuit met... Uh, Lasco bij zich. Kan het komt u wel winnen? Kan er zelfs nog eerder bij de bal komen? Dat het slechte uitverdediger er is van Tjak. Van komt de bal voor van Kuit? Is Van Nistelrooy erbij? Valt over iedereen en alles heen. Waardoor bij de linkerzijkant Avaloy de bal in bezit heeft. Speelt de bal rand 16 naar Snijder. Snijder richting Van Nistelrooy kan er niet bij komen. Bal net iets te scherp gespeeld. En zo tikken de minuten hier verder weg. Dan kan Edea er nog even inkomen. Want nu gebaart Van Maarwijk echt dat hij. Ook zijn hesje uit kan doen en zijn trainingsjack uit kan doen. Hij had al zijn trainingsbroek uitgedaan. En hij krijgt dan nog een paar minuten in deze wedstrijd om ook nog eventjes deelgenoten te zijn van de overwinning. Die Oranje in ieder geval binnen vier dagen zes punten oplevert. Twee keer winnen van Hongarije. En dat betekent dat er uit zes wedstrijden tot nu toe 18 punten zijn gehaald. En de enige echte tegenkandidaat, ik zei het eigenlijk al voordat de groep wedstrijden begonnen is, Zweden. De Hongaarden zijn wat dat betreft niet goed genoeg. En hopelijk ook Zweden niet. Dat hier overigens ook met 3-0 werd weggespeeld door Oranje. Dus Nederland, als het zich geen gekke dingen doet... Uh, net zoals hier uh, achterstand oploopt... bijvoorbeeld in een wedstrijd tegen Finland uit of wat dan ook... weet zich uh, zo goed als zeker van Polen en Oekraïne volgend jaar voor het EK. Maar zover is het nog niet. Het is allemaal nog officieus. En er kan al, kunnen allerlei gekke dingen gebeuren. Maar dit Nederlands elftal is gewoon sterk. Zeker als men geconcentreerd speelt vanaf de eerste minuut. 88 minuten ruim gespeeld. Dat laatste zinnetje hoort er wel bij. Inderdaad. Ja, dat moet er zeker bij. Oh, en dat moeten ze ook niet meer vergeten, de heer. Maar ja, kon, uh... wat dacht je van Spanje? Moeizaam winnen van Tsjechië, ja. ook 1-0 achter achtergestaan. Het uh, duurde ook tot het laatste kwartier, geloof ja, ik. Het dit heeft met via. concentratie en, en, en willen en moeten te maken. Klopt. 89 minuten, 5-3. De Hongaren komen nog een keer. Teuculi, buitenspel. Daar stond uh, trouwens helemaal kuit bij, hè? Dat ja, is wel weer die heel, heel, heel mee. Ja. Die mag er nu uit, ook trouwens. Kuit, bedankt voor zijn twee goals. Zijn... Uh, na Affelay aangegeven Poeier in de verre hoek. Dat was een knap hoor, die 4-3. En even later die lop, waarbij hij eigenlijk zei van ja het was een voorzet Naar van Nistel ooit mislukte maar die ging werkelijk fenomenaal in de kruising. Nog maar eens applaus van Kuit die uh, zijn 21ste en dus ook zijn 20ste goal voor het heeft gemaakt vanavond. Dus Elia nog even in het elftal. Kijken, gebeurt er iets. Elia gaat gewoon naar de rechterkant. afgeleid blijft staan op links. Hongarije gaat nog te wisselen. Svitkovic die zagen we ook invallen in het eerste duel En die komt dan voor Vados nog in de slotminuten in de ploeg bij Hongarije. En aan de, de kant van de Hongaren krijgen we ook nog een invaller. Een man die ook al meedeed als invaller in de wedstrijd in Budapest. Svitkovic die mag ook nog een paar minuten. En ik denk dat daar de Hongaren wel premies te verdelen zijn voor wedstrijden In ieder geval, als je op het formulier staat, vier extra minuten komen erbij. Bij die stand van 5-3. Bal diep gespeeld van Matthijs richting Van Nistrooy. Joachit daarbij. Overname bij Van der Wiel. Knalt de bal even terug richting vorm. Is het Tokeuli die denkt, uh, ik ga ook nog maar eventjes iets doen. Maar dat heeft geen zin. Bal wordt van vorm vrij gelukkig in de voeten gespeeld van Van der Vaart. Via de jong heeft Van Nistrooy alle ruimte. En is er ook ruimte bij Elia. Maar de bal uh, van uh, Sneijder en uh, Van Nistrooy komt uiteindelijk terecht bij Avelay. Avalai en uh, Sneijder met uh, nu ook Van der Vaart. Krijgt Van Nistelrooy een vrije trap tegen? Uh, gaan Van Nistelrooy en uh, wie is dat, Gera even bonje maken? En uh, uiteindelijk zegt, zegt Gera, denk ik, mag ik straks jouw shirt? Zegt, zegt uh, Van Nistelrooy, kom maar goed joh, niks aan de hand. Bal bezit in ieder geval uh, voor de rechtervleugelverdediger Lazar. Speelt de bal naar Koeman, 5 meter over de middellijn. Een paar spelers van Hongarije proberen nog uh, iets op het randje van buiten het spel te doen als dus ze de bal krijgen aangespeeld. Maar het levert allemaal natuurlijk niets meer op. De Hongaren hebben voorgestaan met 2-1. Hebben voorgestaan, nee hebben niet voorgestaan. Kwamen toen uiteindelijk op 3-3 met 3-2 achter te hebben gestaan. En uiteindelijk Delft een onderspit. En denk ik dat iedereen in Hongarije hartstikke trots is op die ploeg. Maar die ploeg heeft wel zes punten verspeeld in vier dagen aan dit Oranje dat nu in balbezit is. Met negen tegengoals en dat hadden er veel meer kunnen zijn. En vooral minder goals zelf gemaakt als Oranje wat geconcentreerder zou zijn geweest. Maar goed, de punten lijken dan toch binnen in de extra tijd van deze wedstrijd aangekomen. Nog 3,5 minuut, herstel 2,5 minuut gaan. Terwijl nu Van der Vaart een duel aan de zijlijn uitvecht met de tegenstander. Daar heel knap uitkomt De bal bij Van Nistrooy kan inleveren. Die hem op zijn beurt allemaal weer geeft aan Nigel de Jong. En zo gaan de laatste seconden van deze wedstrijd uitgespeeld worden door het Nederlands elftal. Dat dan ook wel weer als het van het veld stapt zal voelen dat een heleboel dingen vanavond niet goed gingen. Maar dat ze er ook wat gevoel over houden. Dat als het nou echt moet dat het allemaal wel vrij makkelijk kan en gaat. Affolai met Snijder denk ik, toch wel weer de beste man van het veld. Hoewel van de vaart ook in fase erg goed. Maar Affelai verbaast me in die zin omdat je ziet dat hij groeit. En dat bevalt me wel. Dat is een heel groot pluspunt. Zoals het ook al was in de wedstrijd in Budapest natuurlijk. Korte combinatie van het zelfs al. Hup, nog maar een hakje van, van de vaart. Ja. Als het mooi voetbal moet worden, kunnen ze het wel. Ja, het is, het is natuurlijk wel een enorm machtsvertonen dat als je laat zien dat als je er even iets meer aan doet, dat je ja. gewoon ploegen helemaal wegspeelt. Terwijl Elia nu voor de rest een keer een bal bezit is en de mensen dat leuk vinden. Elia met een dribbel. Elia aan de rechterkant van het veld. Elia moet hij toch naar zijn linkervoet draaien. Of de, nee, hij draait uiteindelijk over de achterlijn heen. En uh, ja, het was in ieder geval even een, uh, een leuk momentje. Maar Nederland uh, heel flegmatiek, uiteindelijk dus naar een uh, toch wel uiteindelijk makkelijke overwinning van 5-3. Maar het heeft toch een paar keer aan een zijde draadje gehangen. Maar de spelers zullen opgelucht uh, ademen. En uh, ik denk dat er ook, behalve de blessure van Van Persie... en maar aan te zien hoe ernstig die is... allemaal iedereen ongeschonden naar de club terug kan gaan. De uittrap is van Fulop en de overname is van Emmanuelson. Die de bal niet helemaal vlekloos aanneemt... maar hem nog binnen kan houden aan de zijlijn en hem dan teruggeeft naar Matthijssen. Matthijssen, terwijl de klok zegt 93-10... Dat betekent nog 50 seconden over. De bal kan inleveren bij de Jong. De Jong van der Vaart. Nog Nogmaals een balletje breed. En dan gaat het via Heitinga aan de rechterkant naar Elia. Elia weer naar van der Vaart. En dan maar is het rustig uitspelen geblazen. Dan gaat de bal duidelijk naar Emanuel Die staat er ook voor de middenlijn. Dan kan hij eigenlijk opgejaagd als hij wordt maar één kant op. Dat is terug naar Matthijssen. Die de bal op de rand van zijn eigen schapsopgebied dan aanneemt. Onder druk nog van Teukuli. De bal gaat terug naar Michel Vorm. Die geeft hem nog een poeier. En dan zal de Noorse scheidsrechter over een seconde of twintig tot de conclusie komen dat deze wedstrijd voorbij is. En dat we dus een hele merkwaardige avond hebben gehad. Waar in de eerste helft Oranje een voorsprong neemt van 1-0 door die goal van, van Persie. In de tweede helft in de mum van tijd achterstaat. Vervolgens zich terugknokt naar een 3-2 voorsprong. Even later weer tegen 3-3 aanstaat te kijken. En dan met twee goals van Kuit uitloopt naar 4-3 en 5-3. En zo eindigt het.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 Dat heeft minister Roosentaal erkend tijdens het debat in de Tweede Kamer. Als het kabinet had geweten dat er vlakbij de afgesproken plek... een paleisje van Gaddafi met militairen was... was er misschien een andere afweging gemaakt, zei Roosentaal. De werkgever van de ingenieur wist wel van het paleisje... maar die informatie heeft Defensie nooit bereikt. Volgens de minister was er dat weekend... een snel verslechterende situatie in Libië. Er waren steeds minder mogelijkheden om de man te evacueren. Toen het op zondagmiddag even rustig leek... werd ervoor gekozen de ingenieur met een marinehelikopter op te halen. De meeste oppositiepartijen in de Tweede Kamer vinden het onbegrijpelijk... dat het kabinet niet eerder de militaire inlichtingendienst MIVD... bij de afwegingen heeft betrokken. Behalve Rosendaal komen ook nog premier Rutte... en de ministers Hille en Verhagen aan het woord. De Japanse regering heeft toegegeven dat de kerncentrales in Fukushima... niet voldoende beschermd waren tegen een grote ramp... We waren niet goed voorbereid, zegt de regering nu. En als de crisis voorbij is, zullen we een diepgravend onderzoek instellen... en de veiligheidsmaatregelen grondig onder de loep nemen. Uit nieuwe documenten blijkt dat bestuurders van energiebedrijf Tepco... wetenschappelijke studies over een grotere kans op een aardbeving... met een tsunami naast zich neer hebben gelegd. De afgelopen weken heeft de regering steeds gezegd... dat het natuurgeweld van 11 maart boven elke verwachting was. En de directeur van Tepco sprak van ongeëvenaarde natuurkrachten.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 Dan is weer. Vanavond en vannacht bewolking. Ook morgen bewolkt en dan ook regen. Het wordt maximaal 17 graden. Dit was het NOS-journaal. Zo direct het laatste half uurtje sport van vandaag. We gaan nu eerst even in Den Haag kijken hoe het ermee staat. De Tweede Kamer debatteert sinds zes uur vanavond... over de mislukte evacuatie uit Libië. Wilco Boom. Hoe gaat het daar? Nou, het de debat neemt een onverwachte wending. Want uh, allebei de meest verantwoordelijke ministers... dat zijn Hans Hille van Defensie en rozentaal van Buitenlandse Zaken... die komen eigenlijk in de, naar de Tweede Kamer toe met, uh, met erkenning... dat er fouten zijn gemaakt, met spijtbetuigingen daarover. En uh, dat was ook wel iets waar de Kamer op zat te wachten. Vooral een spijtbetuiging van minister Hille. Nou, die is zojuist aan zijn beantwoording uh, begonnen. En die begon ook met uh, de erkenning... dat het vooral voor de militairen heel erg mis was gelopen.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 Um, ze zijn gelukkig weer uh, vrijgekomen en het is goed afgelopen. Maar ik heb, het, uh, ik heb die tijd uh, niet als... als uh, uh, die heb ik als zwaar ervaren. Ik heb uh, later wel eens gelezen in alle beschrijvingen... die de afgelopen weken over mij in de krant hebben gestaan... dat ik zo moeder uitzag. Nou, dat kwam mede daardoor. Het was echt geen aangename tijd. Ik heb me, uh, als, als je dat overkomt, als het, over, uh, als het mensen zijn... die onder jouw verantwoordelijkheid staan, dan grijp dat aan... Ja, minister Hans Hille van Defensie die betuigt dus zijn spijt... in de richting van de drie Nederlandse militairen... die twaalf dagen hebben vastgezeten in Libië... als gevolg van die mislukte evacuatie. Hij vindt het heel erg dat het is gebeurd met hen... en het is hem niet in zijn koude kleren gaan zitten. En zijn collega Rosenthal van Buitenlandse Zaken, Uri Rosenthal... die erkende in de richting van de Tweede Kamer... dat er bij de beslissingen rondom die evacuatie fouten zijn gemaakt... en dat dat anders had gemoeten. Op allerlei punten... Neem ik het voor mijn verantwoording. Voor mijn, persoonlijke, voor mijn verantwoording vanuit mijn uh, positie als minister van Buitenlandse Zaken, dat, som, dat een aantal zaken anders hadden gekund en anders hadden gemoeten. Meneer Timmermans. Mevrouw de voorzitter, ik hoop dan ook dat de minister het zichzelf, zich wil aantrekken. Het kabinet zich wil aantrekken. Dat omdat het kabinet heeft nagelaten alle informatie die mogelijk beschikbaar was te verzamelen voor het besluit om te gaan... zijn Nederlandse militairen quasi-blind een gevaarlijke situatie in hebben gestuurd. Het kabinet erkent dus dat er fouten zijn gemaakt... dat als gevolg daarvan Nederlandse militairen in gevaarlijke situaties zijn terechtgekomen. Het kabinet is nog bezig met het reageren op alle kritiek uit de Tweede Kamer. Daarna is de Tweede Kamer nog weer een keer aan de beurt. En dan het kabinet nog weer een keer. Dus het is nog lang niet duidelijk of, dit voor de, of de excuses voor de Tweede Kamer voldoende zijn. Of dat er toch nog een motie van wantrouwen zal worden ingediend tegen bijvoorbeeld minister Hille. Welke Boom in Den Haag. Jij blijft ons berichten ook al wordt het drie uur vannacht? Zeker. Oké, okay, dankjewel. Tot later. Oké. Okay. Het werd vandaag uh, 5-3. Tussen Nederland en Hongarije. Het was een wedstrijd om het echie. Henk Spaan, we hebben gelachen, geschreeuwd, ons verbaasd, ja. uh, ja. genoten bij Tijd en wijlen. Ja. Wat gaat jou het meest bijblijven van deze wedstrijd? Nou, uh, dat de mensen die voorrust dus niet uh, uit de verf kwamen, kuit en uh, afvallei, dat die na rust het, het verschil gingen maken. Ja. En nogal, hè, want je was kritisch op Dirk Kuyt... Ja. die dan toch het voortouw neemt als het echt moet. Ja, dat, ja het was echt uh, ja, twee keer scoren en uh, er valt niks op af te dingen. Ja. En ook uh, weer zijn verdedigende werk blijven doen. Ja, en mooie paasen gaf en ja. overal was inderdaad. Hij gaf een steekbal op Van de Wiel die, ja. uh, die, uh, die had Van Persie kunnen geven. Ja. Ja. En de grote vraag is natuurlijk die 5-3, de laatste goal van Nederland... die van, door Dirk Kuyt werd gemaakt, dus die, die lop die uh, ja, de, de kruising ingaat, net over de keeper heen. Ja. Was het een bewustzijn of niet? Nou ja, ik, zie, ik zag hem kijken. Maar misschien keek hij wel naar Van Nistelrooy. Maar hij, hij keek ook naar de keeper. Ja, ik, ik weet het niet. Ik weet niet wat hij in het veld uh, heeft laten zien. Want Jack en Bas zeiden dat hij uh, zelf uh, liet merken... dat het een voorzet ja, uh, als ja. voorzet bedoeld was. Maar ja... Dat heb ik niet gezien. Ik zag in ieder geval wel hem naar die hoek kijken, dus je weet het niet. Wie weet horen we hem zo meteen. Afloop dan mag, die, dan mag hij het, het zelf vertellen. Ja. Uh, Ibrahim afverlei. wat was bij hem het verschil tussen de eerste helft nou, en de tweede helft? Hij huid? was natuurlijk nu beslissend. En die solo die hij die inzette op, uh, op het middenveld, die hij besloot met die formidabele paars op uh, Dirk kuit. het was echt hogeschoolvoetbal. Ja. En daarna gaf hij nog een assist. Hè? Dus uh, hij was echt uh, aanwezig. Uh, overigens, wat grappig was: dat was dat de wissel uh, van Pieters, die was uh, min of meer terecht. Die kwam niet op. En die maakte toen ook nog eens een fout in de verdediging... waardoor de Hongaren scoorden. <laughs> het vervelende ja, was... Een waardige eigen goal was dan, het, dat. Ja, die, die... en het vervelende was voor uh, Van Marwijk... dat uh, Emmanuelsson stond... Uh, ja, die deed verdedigde niet helemaal correct... bij de volgende goal van de Hongaren. Ja, maar daarmee roei je meteen de punten van zorg aan het Nederlands elftal. Eerst nog even, heb je ooit een verdediger... met zijn handen op zijn rug zien staan? Want dat was hoe Pieter stond... vlak voordat hij die, die bal tegen zijn voet kreeg. Nou ja, omdat, omdat hij natuurlijk geen hens wil maken. Maar uh, dat is de, de reden van zo'n... Zo'n uh, houding. Uh, iets weg van een schaatser. Ja, ja, maar hij stond wel rechtop. Ja, een maar, uitbollende schaatser. Ja, ja. Maar Erik Pieters is dan uh, misschien... Wat, wat, wat dan het zorgkindje nog ja, is in, ik het, wel. in het basisteam. Ja, ja. Was hij dat vrijdag eigenlijk ook al? Ja, dat was hij vrijdag ook. Maar dan hij, valt het niet op bij zo'n goede wedstrijd. Nee, hij maar... Hij, maar hij kan technisch niet echt goed meekomen natuurlijk. En uh, vrijdag bleef dat verborgen... omdat de Hongaren helemaal niks deden. En nu, nu ja... Nu, uh, ja, het is toch ook wel een beetje pech dat hij via zijn voet erin gaat... maar ja, hij verzuimde voor rust om als Affelay naar binnen kwam... om de vleugel te blijven bezetten. Ja. En de wissel met Emanuelson, die was gewoon bedoeld om dat uh, manco op te heffen. Want Urbi ja. komt in principe natuurlijk vaker. En dat die, die was de derde goal, volgens mij, van de Hongaren... waar Emmanuel son zijn man uh, uh, uh, verliest. Ja, hij was hem kwijt, ja. ja. Was dat echt zijn schuld? Ging allemaal heel snel? Nou ja, uh, ik zou het nog eens even drie keer terug moeten zien... maar in, in, het, in eerste instantie ben je geneigd om inderdaad bij de schuld bij Oerbi te leggen, ja. Was die wissel, want dat is een merkwaardige wissel... Uh, um, um, als je het bekijkt vanuit het oogpunt van Bert van Marwijk... die dat niet zo heel snel doet in de verdediging... Um, was dat ook een statement richting... Ja, zeg maar die linksbackpositie, positie ja, dat hij dat denk... toch nog steeds niet weet. Want hij had het daar al moeilijk, hè? was het eerst Anita, toen Pieters, toen bleef Pieters. Ja, maar nu? Ik, ik denk dat, uh, dat het, uh, dat ik net zei, dat de bedoeling was dat er meer aanval zou komen via de linkerkant. En dat hij dacht van, Emanuelsson die gaat meer naar voren spelen dan Pieter deed. Ja. Of hij, uh, ja, uh, uh, hij heeft geen overtuigende indruk gemaakt in deze twee interlands Pieters. Nee, de Hongaren. Uh, kunnen die voetballen of lieten we ze voetballen? Nou ja, ja het was gewoon natuurlijk volkomen krank mijn wedstrijd. En <laughs> <coughs> die Hongaren die kwamen er twee, twee of drie keer uit en maken twee goals. Ja, ja dat is echt ongelooflijk. Ja. Wat nemen we nou mee uit deze wedstrijd? Of uit deze twee wedstrijden? Nou, ik zou zeggen, als ik een voorzetje mag geven... laten we alsjeblieft nooit meer naar één wedstrijd harde conclusies trekken. Nou ja, uh, Nederland heeft uh, natuurlijk bij Vlagen vanavond ook heel erg goed gevoetbald. Ja, maar het was wel heel erg bij Vlagen. Uh, met een schitterend ticket middenveld. En ik ja. vond Wesley Snyder, net als in de tweede helft uh, in uh, Hongarije, nu uh, ook weer in de tweede helft zo verschrikkelijk dominant technisch zo volmaakt voetballend dat het uh, ik ben heus wel eens kritisch op hem geweest en er zijn dingen die hij uh, nog steeds niet goed doet, uh, namelijk omschakelen en zo hij is, er, maar hij is zo verschrikkelijk goed was hij vanavond, dat ja. is pure wereldklasse en als je daarachter dan gaat kijken op basis van wat we vanavond hebben gezien, heeft Van Bommel ineens weer een grote nee, kans om toch samen hoop, met de Jong dat verdedigende middenveld te middenveld ik toch echt niet, ik bedoel er zijn nu op het middenveld, maar er moet uh, wel iets gebeuren daarachterin. Nee, nee, want uh, uit tegen ging het wel goed. Ja. Uh, er was hier sprake van misschien soms niet genoeg... terugverdedigen door de middenvelders, concentratiestoornissen. Uh, uh, ik, maar ik hoop niet dat de conclusie zal zijn... dat we weer met twee verdedigende middenvelders gaan uh, optreden. Want dan is het plezier weer weg. Ja, jouw conclusie zou dus zijn? Ja, zo blijven voelen. Zelfs vrijdag, ja. Ja, ja. geconcentreerd, uh, geconcentreerder, maar zo blijven ja. spelen. De, in, deze, in deze opvatting. Ja. Vooralsnog is de stand in de groep van Nederland nu dat Nederland aan de leiding gaat met 18 punten uit zes wedstrijden. En onze voornaamste concurrent is sinds vanavond Zweden, want dat won met 2-1 van Moldavië en staat nu op 9 punten. 9 punten minder. Dus ook dan Nederland, maar wel twee wedstrijden nog te goed. Dus dat gat is nog helemaal niet zo groot. En we moeten ook nog een keer tegen Zweden. Hongarije staat derde met 9 punten, maar dan uit 6 wedstrijden. En de geklopten in deze groep zijn Moldavië met 6 punten, Finland met 3 punten en San Marino met 0 punten. Henk Spaan, dankjewel voor je analyse Jij afgelopen joh. vrijdag en ook vanavond.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 dat was een opgeluchte bondscoach, Bert van Malwijk. Ronald van der Geer sprak ook met een van de mannen... die zagen hoe het vanavond in het veld ging bij die knotsgekke wedstrijd. 5-3 dus, Rafa van der Vaart. Ja, Rafael, het is uh, eindgoed al goed. Maar het is wel een, uh, een wedstrijd met een verhaal uiteindelijk. Ja, dit gaat het boek in. Dat is een uh, spectaculaire wedstrijd. Het begin is goed, hè, eigenlijk. Dan is er niet zo heel veel aan de hand, toch? Nee, je moet gewoon 2-3-0 maken en dan is... Uh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 Als we even naar het stuk eerste helft gaan waarin jullie verzuimen te scoren, waar ligt de oorzaak? Want het zag er allemaal uit alsof er niet zo heel veel aan de hand was, maar wel een beetje ja, plichtmatig. Misschien ook wel gezocht. Ik, ik zoek eigenlijk het juiste woord. Maar... Ja, maar ik bedoel, je komt één 0 voor, je hebt nog drie, vier, honderd procent kansen. Twee keer alleen op de keeper, uh, ja, ik bedoel, we hebben het over. Dat, nee, dus, dat is waar. Ook, dat is... Uh, we spelen natuurlijk een hele goede eerste helft, maar nu wordt deze wedstrijd natuurlijk een beetje... Uh, ja, dat is niet altijd de beste tweede al, En dat overheerst natuurlijk een beetje bij iedereen. Ja, nou goed, het, uiteindelijk is het, is het sensationeel genoeg om er een leuke avond van, uh, van te maken. Maar toch, wat, wat baart jou nou zorgen als je kijkt naar de wedstrijd van vanavond? nou Ik heb geen zorgen hoor. Je hebt geen zorgen? Nee. Uiteindelijk wordt het <lacht> natuurlijk meer weggegeven dan anders. Ja, oké. Okay, maar goed, ik bedoel, uh, je, je, je wil natuurlijk naar voren. Het ging zo makkelijk voor je gevoel. En dan uh, ja, uh, speel je misschien wat meer te ver naar voren. En je krijg gewoon drie goals tegen, maar... Zo zie je maar dat ze best wel kunnen voetballen. is dat ook de valkuil een beetje, die wedstrijd in, in Hongarije. Misschien ook wel voor de buitenwachter, hoor. want die verwachten eigenlijk alleen maar galleryplay hier. Ja, maar dat, dat was, de eerste helft was het ook zo en, en dat was misschien een beetje de, het probleem. Dat is jammer. Is het anders voetballen dan in de tweede helft als Van Nistelrooy die plaats inneemt van Van, van Persie? Nee, niet direct. Uh, Ruud heeft met zijn ervaring uh, jarenlang in de spits gespeeld. Dus die kennen we allemaal. Nee, dat is geen probleem nog gevraagd aan Dirk Kuit tot slot. Was het nou een bewuste of was het een onbewuste? Nou, ik uh, kan wel zeggen dat het een onbewuste was. <laughs> dat kunnen we wel afspreken. Ja. Oké, okay, nou gefeliciteerd dan ook. Oké, okay, dankjewel. Nou, dan weten we dat ook weer. Nederland-Hongarije werd dus vanavond 5-3. Zweden-Moldavië in de groep van Nederland eindigde in 2-1. Waar Slatan Ibrahimovic ook nog een strafschop miste. Zweden is als gezegd nu tweede in de pool op negen punten van Oranje. En twee wedstrijden minder gespeeld. In de groep van Duitsland werd vanavond gespeeld Turkije tegen Oostenrijk. Dat werd 2-0 voor Turkije, de ploeg dus van Guus Hiddink. Hij had van tevoren zijn aanblijven als bondscoach opgehangen aan deze wedstrijd. En de volgende wedstrijd op 3 juni in België. Er is nog een stapje te nemen. Dus als Turkije ze allebei niet wint, dan stapt Hidding op, zo zei hij vooraf. Over België gesproken, dat speelde vanavond ook thuis tegen Azerbeidzjan En het werd 4-1 voor de Belgen. En daarvoor scoorden Jan Vertongen, Timmy Simons, Nasser Chadli... en de speler van Genk uh, Vossen, die wij dan iets minder kennen van dit kwartet. In groep I werd gespeeld Litouwen tegen Spanje. Spanjaarden hadden het lang moeilijk. werden uiteindelijk in het zadel geholpen door een eigen doelpunt van Litouwen. Daardoor werd het 1-2, uiteindelijk werd het 1-3 in het voordeel dus. Voor de Spanjaarden. En Tsjechië-Liechtenstein eindigde in 2-0. En er werd er vanavond ook nog geoefend. Dick Advocaat had het opnieuw moeilijk met Rusland. In Doha kwam zijn ploeg niet verder dan 1-1 tegen Qatar. En Duitsland, dat dus vandaag wel wedstrijden zag in zijn eigen pool, speelde vandaag niet om het Echi, maar een oefenwedstrijd tegen Australië. En dat werd 1-2 voor Australië dus. Sport kort. De eerste etappe van de driedaagse De Pannen is gewonnen door de Duitser André Grijpel. Hij was de snelste van een kopgroep van vier die net uit de greep van het peloton wegbleef. Lieuwe Westra, die veruit het meeste kopwerk had gedaan, werd tweede. In het algemeen klassement is Westra, die voor vakantse rijdt, derde op vijf seconden van leider Grijpel. Voor Raboran en Jos van Emden is de driedaagse De Pannen alweer voorbij. Hij blesseerde zich bij een valpartij aan zijn heup en gaf op. Tennisser Timo de Bakker heeft de training hervat. De Bakker meldde zich vorige week af voor het toernooi van Miami... omdat hij last had van zijn verstandskiezen. Die zijn inmiddels getrokken. en De Bakker richt zich nu op het toernooi van Monte Carlo... dat op zondag 10 april van start gaat. En Sri Lanka heeft zich in eigen land geplaatst... voor de finale van het WK Cricket. Het gastland won in Colombo met vijf wickets van Nieuw-Zeeland. De andere halve finale is morgen... en die gaat tussen aardsrivalen India en Pakistan.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 Vond die andere ook wel mooi overigens? Ja, nee, dat was een fantastische goal. Als je zo'n voorzet krijgt en dan hoef je er eigenlijk alleen maar tegenaan te lopen. En ik raakte hem perfect met mijn binnenkant. En met een stuit valt die binnenkant paal binnen. Ja, dat zijn geweldige goals. Ja, om toch voor... Ik speel dat dus recht buiten, maar dus geweldige goals om als spits daar tegenaan te lopen. Jullie dus zo goed voetballen. Hoe kan je dan drie goals tegenkrijgen tegen Hongarije? Ja, dat is eigenlijk ongelooflijk. Als je denk ik ieder individu in de kleedkamer gaat vragen of ze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 opvallend hard richting Ibrahim Afelai liep. Hè? Echt zo'n, ja, op je knieën voor hem. Dat was iets speciaals. Nou, ik, vind het, uh, ik denk dat Ibrahim uh, een geweldige ontwikkeling heen, heeft doorgemaakt. En uh, een fantastisch speler. Maar als je zulke voorzetten krijgt... Uh, ja, dan, dan ben je daar uh, dankbaar voor uh, als speler. Als je zo kan scoren. En we doen het met elkaar. Maar zulke ballen zijn zo lekker om te krijgen. En het was toch een beetje een ontlading. Omdat je ja, tot twee keer toe op achterstand hebt gestaan. En dat was toch dan weer, weer de 4-3. Het is niet officieel, maar ja, die kwalificatie daar gaat wel goed komen. Hè? Als je kijkt naar, uh, naar de stand nu. Jawel, maar toch is vandaag weer een wijze les en een waarschuwing dat we gewoon geconcentreerd verder moeten gaan. Uh, we kunnen nu uh, eventjes uh, rustig ademhalen. Straks hebben we een oefentrip uh, in Zuid-Amerika, wat ook interessant is. En uh, ja, dan, dan volgen er nog een aantal wedstrijden en we moeten ons gewoon uh, proberen zo snel mogelijk te kwalificeren. Suarez en Kuyt moeten nog iets van Liverpool maken. Ja, dat zeker, dat zeker. Maar ik praat uh, over het, uh, het Nederlands elftal. Maar met, met Liverpool hebben we nog een kleine kans om uh, ja, die top 5 binnen te dringen. En dat, uh, dat moeten we niet nalaten, want het gaat de laatste tijd hartstikke goed bij Liverpool. Succes. Dank je wel. Okay. Earth and fire, but maybe tomorrow, maybe tonight. PSV kan in de belangrijke slotfase van de competitie gewoon beschikken over spits Ola Toivonen. Hij accepteerde een schikkingsvoorstel van de aanklager betaald voetbal van de KNVB... en is daardoor de komende vier oefenduels geschorst. In de competitie kan hij dus gewoon in actie komen. Toivonen kreeg in het oefenduel vorige week met RKC Waalwijk een rode kaart... wegens aanmerkingen op de scheidsrechter en het gooien van een graspol richting de arbitrage. Klaas-Jan Huntelaar mist aanstaande vrijdag de competitiewedstrijd van Schalke 04 tegen FC St. Pauli. Huntelaar kan volgens de trainer nog steeds niet pijnvrij spelen... als gevolg van een knieblessure die hij vier weken geleden opliep. Eerder al moest Huntelaar zich afmelden voor de twee Interlands van Oranje tegen de Hongaren. Arjen Robben heeft bij Bayern München de training hervat. Volgens de club maakt hij deel uit van de selectie voor het duel van Bayern tegen Brussia Borussia München, Gladbach van komend weekend. Het seizoen van Tyron Loran van de Graafschap is voorbij. Loran heeft een blessure aan zijn knieschijf. Hij heeft zeker zes weken nodig om te herstellen. Furness Snoil en Fouad Idab Dalai moeten op zoek naar een nieuwe club. Nak heeft besloten de aflopende contracten van beide spelers niet te verlengen. Heerenveen heeft voor het komend seizoen Sven Kums gecontracteerd. De Belgische middenvelden tekende voor vier seizoenen. Dit jaar speelde hij voor Kortrijk. Het Japanse elftal heeft in Osaka samen met een All-Star-team... 130.000 euro opgehaald voor de slachtoffers van de aardbeving en de tsunami. Bij Japan speelde onder meer VVV'er Maya Yoshida... en ook een ex-VVV'er Kaisuke Honda mee. Het werd 2-1 voor Japan. U hoorde eerder deze uitzending dat er ook Interland voetbal was in Den Haag. Een Zuid-Amerikaanse avond met een bijdrage van Floris van Hoorn... waarin we wat hoorden over Chili tegen Colombia en Peru tegen Ecuador. U heeft nog de uitslagen van die twee wedstrijden van ons te goed. Chili won van Colombia met 2-0 en Peru tegen Ecuador bleef zoals het begon 0-0. We willen graag nog wat horen van de man die toch vaak weer de grote man is bij het Nederlands elftal. Ook al zegt zijn lichaamslengte soms wat anders. Wesley Sneijder, Bert maldering, Praat met hem. Afgelopen vrijdag was het interessant, maar dit was misschien nog wel interessanter. Leuk hè? Ja, vond je dat echt? Iets meer goals, de helft meer. Je ah, ik vond het meer. eigenlijk leuker. Nee, ik niet. Je zoveel, uh, die, die wedstrijd moet uiteindelijk zoveel energie kosten. Tweede helft. Dan kom je op gelijke je kom achter. Dan moet je, weer, uh, moet je weer gas geven om, om het recht te breien. En dan loop je ritter en een gelijkmaker aan en uiteindelijk uh, die win je die wedstrijd vrij gemakkelijk nog in de eindfase. Maar... Ja. We hebben het ons zelf natuurlijk wel lastig gemaakt. Als je de eerste helft gewoon de kans op 2-0 maakt, dan loop je er weer overheen. En, uh, ja, daarin hebben wij verzuimd. Ja, want eigenlijk uh, was het hartstikke slecht hoe je die tweede helft begonnen, Jij hebt er steeds over niet verslappen en zo. Nou, dit was nou een verslapt moment. Nou ja, duidelijk. Duidelijk ben ik met je eens. We uh, kwamen niet goed uit de kleedkamer. En ja, dan zie je, ze hebben toch een paar aardige spelers. En, uh, dan ben je niet honderd en dan krijg je, hem om je, krijg je ze om te horen en... Uh, dat zeg ik, en dan moet je extra gas gaan geven, terwijl het helemaal niet nodig is. En, uh, ja, daar, daar moeten we weer van leren, want, uh... wat leer je dan van? Nou, in ieder geval om zo'n tegenstander meteen bij de stort te pakken. En, uh, en niet te slap uit de kleedkamer komen. Ja, dus nu staat iedereen te lachen, maar het had ook anders gekund. Had het eigenlijk anders gekund? Nee. Hadden jullie deze kunnen verliezen? Nee. nee. Nou ja, goed, dat kan ik wel arrogant zeggen, maar nee. Dat gevoel had ik niet. Ook, bij, ook op het moment toen we twee nachten stonden, had ik nog steeds het gevoel dat we dat zouden oprijden. Maar je, je moest gewoon weer een stapje extra zetten. En, uh, ja goed, dat is uh, met het oog op het weekend. Iedereen heeft weer uh, wedstrijden voor de, voor de eigen ploeg. Ja, dan moet je toch uh, proberen om die wedstrijd iets makkelijker uit te spelen. En niet uh, jong uit je lijf moeten lopen. Want uh, iedereen was lovend over vrijdag en zo. Kun je dat nu weer vrolijk uitgummen? Als er zo'n wedstrijd achteraan komt. Nee hoor, want je ziet dat je toch uiteindelijk vrij makkelijk wint. Zij komen op 2-1 omdat dat aan ons ligt omdat we zelf slap zijn en, en niet, uh, niet goed uit de kleedkamer komen, maar ik denk toch dat we met z'n allen weer bij Vlaag weer genoten hebben toch, van het spel en uiteindelijk win je gewoon vrij makkelijk van Hongarije, overigens niet de minste ploeg en ja, dan uh, hoef je niks uit te gunmen, denk ik. Ja, en ik vind wedstrijden altijd leuker dan, uh, ja, wedstrijden zijn leuk en dit was een wedstrijd. Ja, met name als er veel goals vallen en die vielen er ook, dus uh, wat wil je nog meer? Niks. Toetsrouwen heeft zich gemaakt denk ik. Dat denk ik ja, dus een van de doelpuntenmakers van vandaag. Wesley snijdt straks. Het oog met Mieke van der Wij, En ook met sport. Het WK Cricket. Fijne avond. Dan. De manier om te scoren is vaak recht door dee. Dit is ons standpunt.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 Tot en met 11 mei te zien in Museum Katerijnenconvent Utrecht. Kijk voor meer informatie op katerijnenconvent.nl. Dit is Radio 1.